Vorig jaar is China de grootste afnemer van auto's. 2010 kwamen er 800.000 nieuwe auto's in China bij. Jarenlang was Amerika koploper op de automarkt. Het weer vrij zonnig en droog is staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 6 graden. Ook morgen is het droog met zonnige perioden, maar wordt het iets kouder dan vandaag. Pas vanaf dinsdag lopen de temperaturen weer op, maar valt er ook weer regen. Dit was het NMS Journaal.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 Thank you Goedemorgen Zandvoort in dit tweede uur uh, Jazz ZFM uh, en welkom aan uh, de opnieuw aangeschovenen aan de, aan de radio uh, vandaag met Fred Kroonsberg die tegenover me zit, Peter den Boer aan deze kant van de microfoon. Wij openden dit tweede uur met uh, een van de meesters op de sax, Ben Webster in zijn eigen Bands Blues. Goed, Hans Rijmers is de gast op dit moment, organisator van de grote jazz-tempel hier in, in Zandvoort, de Krocht. En dat mag met recht een jazz-tempel genoemd worden, omdat alle grootte van de aarde, dat is een beetje overdreven... ...maar er zijn toch wel hele grote hier al in Zandvoort verschenen. En vandaag is het weer feest vanmiddag. En Hans, wat kan je daarover vertellen? Goedemorgen. Nou, vanmiddag Tim Cliphuis. En daar ben ik wel trots op, want... Jazz-violisten, er zijn er niet veel van in Nederland. Uh, sowieso niet veel. He, we hebben vroeger natuurlijk wel eens... Uh, Sam Neven en Benny Beer kennen we nog. He, de oude Frans garde. Hè? Frans Popti. Ja, die, die heeft daar toch ook wel wat in gedaan. Maar ja, ze toch wel aardig in de commerciële hoek. Want de schoorsteen moet roken. He. En alleen van jazz kan de violist... Als je Stefan Krapeli heet, dan kun je er wel van leven. Maar voor de rest werd het toch een beetje lastig. Maar Tim Kliphuis is, is een uitzondering... Hij heeft een aantal uh, CD's gemaakt op, uh, op eigen naam. Maar ook een aantal gemaakt met het Rosenberg Trio. Oké. Okay. En dat is wel heel virtuoos. Dus ik moet je eerlijk zeggen: ik, ik verheug me er zeer op vanmiddag. En ik hoop dat er een heleboel mensen komen. Hij heeft ik... natuurlijk ook wel een hele goede ondersteuning vanmiddag. Hè? Dat is natuurlijk... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja, mag je niet vergeten. Nee. Dat elke keer als ze grote hier spelen, ja. dan worden ze eigenlijk omringd door een aantal ja. gigantische muzici. Nou ja, dat blijkt ook iedere keer wanneer zo'n concert is afgelopen. Want dan hoor je toch van al die muzikanten die als solist zijn geweest. Van wanneer mag ik weer terugkomen? Want het is Echt ongelooflijk hoe ze daarover denken. Wij denken daar wel eens simpel over van... Nou ja, je staat daar en je gaat spelen. Maar ze doen dat op een concertmatige manier. In een kleine ruimte met een geweldige akoestiek. Met uh, muzikanten uh, Johan Clement, uh, Erik Timmermans... En vanmiddag is uh, Gijks, Dijkhuizen, Gijks Dijkhuizen er als uh, uh, slagwerker... Ja, uh, top. Ja, wat mij goed. opgevallen is, ik ben een paar keer uh, geweest, maar uh, dan, dan merk je dus dat er met ontzettend veel plezier naast professionaliteit ja. ook een uh, enorme motivatie en plezier ja. uh, plaatsvindt. Ja. En ik moet uh, jou toch ook wel even een compliment geven, want het is natuurlijk ook de wijze waarop de mensen benaderd worden en hoe je dat allemaal uh, doet. De gastvrijheid in de krocht. Is groot. Ja. Uh, er staat iemand, uh, uh, de beheerder, die, die, die werkt echt altijd mee. Ik heb dat ja. zelf ook ervaren. En ja. dat uh, moet volgens mij ook op de muzici afstralen. Ja, maar dat is ook zo. Uh, ze, doen dat, ze krijgen het krediet wat ze, wat ze verdienen. He, er wordt uh, tussendoor niet uh, gepraat met rinkelende glazen en dat soort dingen allemaal. En ja, de krocht uh, is uh, prachtig uh, opgeknapt, uh, de zaal. Uh, ja, het is gewoon heerlijk om daar, uh, om daar de muziek te luisteren. Goed, Hans, genoeg gepraat. Je hebt ook muziek meegenomen. En wat ga je uh, ons uh, voortoveren? Het, het eerste is Tim Cliphuis met het Rosenberg trio. En ja, dat is toch wel een, een hele mooie standaard. My Melancholy Baby. Rise and shine, come on, let's roll. warmde het concert vanmiddag in de krocht op... en meteen ging de telefoon... en dat betekent dus dat er een hele hoop mensen... natuurlijk naar dit programma luisteren. Hans, kondig nog een keer aan... wat je wilde horen. Ja, dit nummer heette A Beautiful Day... en dat is dan wel weer toepasselijk... maar het was niet wat eigenlijk de bedoeling was. Dus nog een keer... Rozenberg Trio, Tim Cliphuis. The story is ending, note by note. This melody dies. Shall I? Dit was Margriet Schuertsma. En die gaat op 1 mei uh, de concerten in de krocht uh, afsluiten. En ja, dit is, uh, dit is top van Nederland. Uh, kan niet anders zeggen. Ja. The meaning of I love you. Nou, op deze mooie dag. Ik ja. kan het niet beter. Daartussendien, dus tussen Tim Clip, Huis vanmiddag en 1 mei. 6 februari Phil Abram. 13 maart Sander Willers. En 3 april nog Jacco Griekspoor. Dus dat is nog een mooi programma, dat 1 mei. Ja, kan je ook noemen wat ze brengen? Uh... Ja, Phil Abram, uh, trombonist. Zo. En uh, zingt ook, maar is echt een uh, trombonist van wereldklasse. Een Belg. Dus ik weet nou niet zo goed of je moet zeggen Phil Abraham of Phil Abram. Ik houd maar op het laatste. Dat past ook het beste bij onze cultuur. Uh, Xandra Willis, uh, zangeres. Uh, Jacob Griekspoor. Spectaculaire vibrofonist. We kennen allemaal Frislandersbergen, maar deze man is erg goed. En Margriet Sjoertsma. Goed, Peter den Boer, die zit alweer in zijn collectie te Grasduinen. Maar heeft mij een schitterende cd gegeven. En Peter, ik wil graag weten wat gaan de luisteraars nu horen? Ja, maar voor ik dat ga zeggen wil ik eerst nog even eh, eh, vertellen aan Hans eh, en aan jou. Dat het eh, steeds maar weer blijkt dat onze platenkasten vol staan met eh, internationalen. Is allemaal mensen ver van ons vandaan. Maar dat ons land ook. onwaarschijnlijk veel goede muzikanten voortbrengt. Uh, Europees gezien is onze, uh, de oogst van onze conservatoria. Uh, van een hoogstaand niveau. En dat hoor je dan ook uh, op de podia. En ik vind het wel leuk en goed dat we daar. Uh, veel nadrukkelijk mee bezig zijn. Want ja, maar het probleem is. en dat hoor je dan van de conservatoriumdocenten. En daar zitten er. Uh... Twee of drie uh, zondags uh, in de krocht. Hè, als basis van het trio. Dat daar geweldig gestudeerd wordt. Maar op het moment dat ze afstuderen. Dat ze geen idee hebben waar ze blijven. Ja. En dat is heel wonderlijk. Ja, en... en dan blijkt dat. Uh, en het is eigenlijk een beetje wat, je, wat ze op het SIOS Bijvoorbeeld ook ervaren. Uh, hebben een talent. Uh, weten niet wat ze moeten doen. gaan dan maar naar bijvoorbeeld conservatorium. Want dan heb je iets. Ja. En... Als ze daar dan vanaf komen, ze zijn afgestudeerd. Ja, dan moeten we ontzettend blij zijn. Als ze in de muziek blijven. Ja, ja. Maar een heleboel verdwijnen uit die muziek. En ja, de docenten roepen dat ook iedere keer. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. En degene die daar nou net bij over uitkomen. Ja, die proberen we dan wel als jong talent... Uh, ...in de, in de krocht te krijgen. Ja, nou, daarom, daarom juich ik ook uh, de cirkel zetten toe... ...en, ja. en uh, hoop dat we het maar lang mogen volhouden. Ja, ja nee, dit is negende seizoen... ...dus we hebben ja. geen enkele intentie... ...om er uh, ja. bij enig jubileum mee te stoppen. Ja. Nee, nee. Zou ik ook maar niet doen... Nee. ...want ik denk <laughs> dat er dan een hele hoop mensen boos worden... Hier Gaan in we niet antwoord. doen. Nee. Er is nee. een, een, een, een Nederlandse meneer... ...meneer Dulfer... Uh, en die heeft uh, heel lang een uh, jazzprogramma gepresenteerd. heeft een, ook een onwaarschijnlijk grote collectie. Daar heeft hij weer uh, een serie uitgegeven met zijn pareltjes. En een van die pareltjes is de meneer Ike Kubik. Dat is een tenorsaxofonist. Uh, tenor en ik laat nu een opname horen waar hij speelt met Freddie Roach op het orgel. Uh, uh, Milt Hinton op bass en uh, Al Herwood op de drums. And in a classic, I wonder little girl. <laughs> Uh, organisator van jazz in de krocht en een hele enthousiaste man die van alles probeert om een heel programma te vullen. En ik heb gehoord dat hij zelfs ingeslaagd is om een hele grote big band uh, in uh, zijn tempel te krijgen. Hoe is dat gelopen Hans? Vertel het eens in het kort. Ja, dat was wel een avontuur. Ja? Maar we hebben geprobeerd om na het kerstconcert iedereen in de krocht te houden. Nou, dat hebben we gedaan door een warm en een koud buffet te, te organiseren en uh, de Big Band s'avonds. Dat is mooi. En dat is uh, wonderwel uh, gelukt. Niet hoeveel hoeveelheid mensen waarvan we hebben gedacht van nou, die zouden, we, die zouden we nodig hebben. Maar dat was ook niet zo erg. Uh, er waren wat afzeggingen. Dus we hebben aan de Big Band gevraagd van jongens, kom, uh, kom twee uur eerder, eet lekker mee uh, met het warm en koud buffet en daarna spelen. En dat was een, een sensatie. Als je... Uh, het publiek fysiek op dezelfde vloer zit... waar ook de big band speelt... dan heb je een geweldige wisselwerking. En daar komt nog bij dat ik had in de aankondiging... tegen iedereen verteld en opgeschreven. Het zijn de, de, de jazz-klassiekers. He, dus heerlijke swingende muziek. En dat is dan zeer dansbaar. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Uh, iedereen uh, zat met, uh, met open mond te luisteren. En op de een of andere manier... Uh, blokkeerde de knieën van een heleboel mensen. Want er is... Uh, door twee paren gedanst... om even de rest ook te activeren. Maar bleven allemaal... allemaal luisteren. Waar staat HDK voor? Die uh, big band, hoe heet die? Uh, Cabanza. Cabanza. Ja, Cabanza. En ik weet niet wat, waar de naam Cabanza vandaan komt. Geen idee. Maar het is de big band van het MZK. Dus het muziekcentrum uh, Kennenbeland. Ja. Uh, het zijn amateurs. Ja. Maar spelen... buitengewoon verdienstelijk. En... Ik, ik heb ook dan nog wat te maken met de muziekschool in Zandvoort. Dus dat is een prima wisselwerking. En dat, dat is heerlijk om te doen. Goed. Heb je ja. toevallig big band muziek ja. bij je? Ja, wat er, wat, er nu, wat er nu voor staat is van de Cabanza Big Band. En ja, ook weer zo'n zo prima klassieker. En een heerlijke zangeres daarbij. They can't take that away from me.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 your knife and away Take That Away From Me is eigenlijk ook wel een mooi leidend thema. in uh, de wekelijkse jazz-uitzendingen. Als je namelijk uh, deze muziek tot je neemt. en je houdt van jazzmuziek. en je luistert ernaar. dan denk je, na nou, elk nummer wat je gehoord hebt. Zo, dat is wel mooi meegenomen. En dat geldt zeker als je naar concerten gaat. zoals in uh, Gebouwde Krocht. We hebben net uh, uh, Hans uh, Rijmers uh, uh, horen vertellen. Uh, uh, over de, de jazzmuziek die je in de Krocht. Klinkt. Ik ken Hans ook als iemand die uh, heel erg van Big Band muziek houdt. En speciaal voor hem gaan we eens draaien uh, uh, in Big Band stijl. Maar dan uh, Salsa Big Band. En dat is de, de band van Machito. En Machito was een, uh, een Amerikaan die uh, heel belangrijk is geweest in de ontwikkeling van de Big Band muziek uh, uh, met Latijnse Invloeden. En die is overleden in 1987 in het harnas. Terwijl hij een solo speelde in Ronnie Scott's Club in Londen. Nou, Ul, dat is ultiem, hè? Dat is ultiem. Dat dat ja. We gaan luisteren naar uh, het <laughs> nummer uh, Manicero. Manicero manicero Ay, qué lindo toque ese manicero Más linda, maní, maní, maní. Si te quiere por el pico divertir, comete un cucuruchito de maní. Cuando la calle sol está, carcera de mi corazón, el manicero entona su pregón. Y si la niña escucha mi cantar, Llama desde su subalcoom. Zou hoe je het ook noemt, maní, maní, manicero se va, se va. ¡Mani! chain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 Het kan maar één orkest zijn, het Jazz Orkest van het Concertgebouw, met uh, Middel en Bel. En Middel en Bel is in de krocht geweest, uh, dat was al een tijd geleden, maar het was even van de keren dat de krocht compleet was uitverkocht. En dat hopen we toch ooit nog een keer te bereiken, met iemand. Maar goed, vanmiddag, half drie, theater de krocht zeggen we, we zeggen niet meer gebouw de krocht, we zeggen theater de krocht. Half drie, Tim kliphuis. 15 euro, studenten, voor zover... Dat ze komen. 8 euro. Uh, het is mooi weer. Er zijn nog twee klassieke concerten in de kerk. Uh, ik zou zeggen, ga morgen wandelen. Ga vanmiddag genieten van de muziek. Of dat nou bij de klassieke concerten is of in de krocht. Het maakt niet zoveel uit. Maar dompel je vanmiddag maar even in de muziek. Goed, Hans Rijmers, hartelijk bedankt voor je enthousiasme. En ik hoop dat je nog vele jaren doorgaat om ervoor te zorgen... dat de jazzlieversenhebbers hier in Zandvoort ook ter plekke kunnen zijn op te genieten. En dan laat ik er vast een opwarmertje nemen... en dat is Rose Room van het Rosenberg Trio. Mesdames en messieurs, Stokelo, Rosenberg en zijn trio! Trio. Uh, wij gaan langzamerhand naar het einde van dit uh, programma. Uh, Fred Kroonsberg en ondergetekende Peter Den Boer hadden in tweede uur uh, hebben in de tweede uur nog steeds uh, Hans Rijmers. Uh, en we hebben het erover gehad dat uh, het luisteren naar muziek of naar, uh, naar een goed concert, het zelf spelen op een concert. Uh, heeft allebei, kan allebei als gevolg hebben dat je naar huis rijdt en dat je zegt uh, het was een feest vandaag ja, heerlijke muziek en datzelfde dat gaat nu klinken uh, met het orkest van iemand die als geen ander onwaarschijnlijk feest kan maken op het podium dat is het nummer Flying Home van Lionel Hampton en zijn big band ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dik de met het NOS Journaal. 70% van de Nederlanders is tegen het plan van het kabinet om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat er bij de aanhang van geen enkele politieke partij een meerderheid voor de missie is... Het kabinet wil ruim 500 man naar Kunduz in Noord-Afghanistan sturen voor het trainen van politiemensen. VVD en CDA zijn voor een meerderheid afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Omdat gedoogpartner PVV tegen is, net als de SP en de Partij van de Arbeid. GroenLinks en D66 weten het nog niet. Uit de peiling blijkt dat een groot deel van de achterban van die partijen tegen de missie is. Door de aanhoudende regenval zakt het pijl van de Maas in Limburg voorlopig niet verder. Volgens Rijkswaterstaat is het zelfs mogelijk dat op lage gelegen plaatsen het water iets gaat stijgen. Het hoge water heeft inmiddels Roermond bereikt. Daar staan enkele straten en velden onder water. In Nijmegen is het voorzorg de Waalkade gesloten. Frankrijk roept zijn burgers op om de West-Afrikaanse landen Niger, Mali en Mauritanië te mijden. De aanleiding is de moord op twee Fransen die vrijdag in de hoofdstad Niamey werden gekidnapt. Gisterochtend werden de kidnappers ontdekt, maar de politie staakte het vuren uit angst de gijzelaars te raken. Korte tijd later werden de lijken van de twee Fransen gevonden. In het zuiden van Soedan staan lange rijen voor de stembureaus voor het referendum over de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. Het referendum duurt een week. Verwachting is dat de overgrote meerderheid van de Zuid-Soedanese voor onafhankelijkheid stemt. Het referendum is de kern van het vredesakkoord dat in 2005 werd gesloten tussen het Arabische-Islamitische Noorden en het Christen.